Binnenland alleen sneeuw. In het oosten kan vanavond een paar centimeter vallen. Morgenochtend regenachtig, smiddags droog en maximaal tussen 3 en 8 graden. Dit was het NOS. Beachnet, het computer en internetcentrum van BeachNet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar en heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 schuld, maar elke staf heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel alleen. Ik weet dat alles niet voor niets is. dat alles niet voor niets leef.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 106.9 ZFN, Zfn.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 Bij de stad Benghazi in Libië is een militair vliegtuig neergestort, melden Libische media. De piloten zouden de opdracht hebben gehad om de stad te bombarderen, die in handen zou zijn van de opstandelingen. Maar de twee piloten besloten dat bevel te negeren en hun toestel te laten neerstorten. Zelf brachten ze zich met hun schietstoel in veiligheid. Een actiegroep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor drie gevallen van brandstichting in de Rabotoren in Utrecht. De groep noemt zichzelf de Nederlandse cel van de Conspiracy Cells of Fire, een van oorsprong Griekse terreurorganisatie. De actiegroep zou ook achter de aanval van afgelopen weekend op de website van de Rabobank zitten. Doordat het netwerk werd bestookt met dataverkeer werd de website platgelegd.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 In Den Haag is het startschot gegeven voor een grondige verbouwing en renovatie van Panorama Mesdag. Een van de oudste panorama's ter wereld. Schilder Hendrik Willem Mesdag maakte het schilderij in 1881 samen met zijn vrouw Sientje. Het was lang onduidelijk of de renovatie kon doorgaan, omdat er te weinig geld was. De verbouwing kost zo'n 5 miljoen euro. Het museum haalde onder meer geld op door mensen een stukje van het Mesdag-schilderij te laten kopen. Het weer vanuit het westen neerslag, in, het westen in de vorm